11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bert van Sloten en Jurgen van der Berg. Goedemorgen allemaal. De Nederlandse huiskamers kleuren wit. Dankzij Jan de Bouvry. Het Zingenmuseum eert hem met een tentoonstelling. En alleenstaanden zijn niet zielig. Nu het nieuws met Juris Timinitsky. Het Turkse gevechtsvliegtuig. dat werd neergeschoten door Syrië. bevond zich in het internationale luchtruim. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Het was per ongeluk het Syrische luchtruim binnengevlogen... maar het was er alweer uit toen het werd neergeschoten. Dat gebeurde volgens de minister van Buitenlandse Zaken zonder waarschuwing. Straks meer erover met correspondent Bram Vermeulen. Op Goeree Overflakke zijn vannacht bij een auto-ongeluk... een broer en zus om het leven gekomen. De 26-jarige man uit Middelharnis zat achter het stuur en overleed ter plaatse. Zijn zus van 17 overleed in het ziekenhuis. Een derde inzittende raakte gewond. De politie over de oorzaak van het ongeluk. De auto reed op de Westdijk, hij kwam uit de richting van Herkingen en hij reed richting Melisand, dat is gemeente Dirksland. En daar is een, uh, ja, er zijn een aantal bochten en uh, de auto is in ieder geval uit, uit de bocht gevlogen. Nou, hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat weten we niet. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, uiteraard gladheid, wellicht een tegenligger of uh, snelheid. Op de E19 bij Meer, net over de grens bij Breda, zijn vanochtend vroeg ook twee Nederlanders omgekomen bij een autoongeluk. Een derde inzittende raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De auto van de Nederlanders botste tegen een pijler van een viaduct. China is er voor het eerst in geslaagd een ruimtecapsule handmatig aan een ruimtestation te koppelen. De capsule was begin deze week al met een automatische koppeling... met het laboratorium verbonden. De handmatige koppeling was het belangrijkste doel van de missie. Die is van belang voor de bouw van een bemand ruimtestation. De VS en de Sovjet-Unie konden in de jaren 60 ruimtevaartuigen al handmatig koppelen. Na vier verloren finales is het robotvoetbalteam... van de Technische Universiteit Eindhoven wereldkampioen geworden. In Mexico wonnen de robots met 4-1 van Iran... De vijf robots voetballen volledig zelfstandig, zonder menselijke sturing. Eén van de Nederlandse robots viel in de eerste helft uit met een technisch mankement. Volgend jaar kan Oranje de titel in eigen land verdedigen. De Robocup wordt dan in Eindhoven gehouden. Het weer, bewolkt en regenachtig. Er staat een matige en aan de kust krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Vanavond klaart het op. Morgen wisselend bewolkt en enkele buien. Het wordt dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staan er files op de A1 Hengelo richting Amersfoort... tussen Knopen Beekbergen en Apeldoorn-Zuid 2 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 4 kilometer. De N331 emeloord Zwolle is in beide richtingen dicht bij Bloksel. Daar staat de brug over het Vollehovenkanaal open. En dat heeft te maken met een technische storing. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Alleenstaanden worden niet serieus genomen, vindt Maartje Duin. Ze maakte een serie radiodocumentaires over het leven als single. Niemand heeft zoveel invloed op onze huiskamers gehad als Jan de Bouffrie... ter gele gelegenheid van zijn 70ste... Is dat een schrijffout? Nee, dat is uh, precies goed. Oh. U ziet er veel jonger uit. Uh, organiseert het Singer Museum een uh, overzichtstentoonstelling van zijn werk... en uh, zijn uh, kunstcollectie, meneer de Bouffry. Uh, had zo'n tentoonstelling dan al niet veel eerder gemoeten? Nee, ik denk dat de tentoonstelling altijd pas komt... op het moment dat je hem verdient. Dus dat je een bepaalde collectie hebt gemaakt... en... Uh... En dat is ook een combinatie met mijn kunst. En ik denk dat het een heel mooi moment was. Ik moest weer terugkijken op alles wat ik gemaakt heb. We praten er zo meteen over door. Want nu eerst het neergeschoten Turkse gevechts. We zijn Bert van Sloten en Jürgen van den Berg. Turkse president Gül hield zich gisteren nog een beetje in. Maar zojuist was de minister van Buitenlandse Zaken scherper... over het neerhalen door Syrië van een Turks vliegtuig. Volgens de minister was het toestel op het moment in een internationaal luchtruim. Correspondent Bram van Meulen in Turkije. Wat zei de minister er precies over? Nou, dat dit uh, Turkse vliegtuig, hij zegt heel nadrukkelijk... geen gevechtsvliegtuig, maar een onbewapend vliegtuig... Uh, op een trainingsvlucht was om uh, het Turkse radarsysteem te testen... Uh, dat het alleen was en dat uh, de Turkse identiteit van het vliegtuig heel erg duidelijk zichtbaar was. Uh, dat het per ongeluk het Syrisch luchtruim is binnengevlogen, uh, maar het ook direct heeft verlaten nadat het door de eigen luchtmacht was gewaarschuwd. En toen heeft het Syrisch luchtafweergeschud het alsnog neergehaald... minuten later nadat het dus het Syrisch luchtruim had verlaten... boven internationale wateren. Dat is nu de verklaring van de minister. Uh, minister Davutoglu uh, reageert hier heel direct mee op de verklaring... van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken... dat gisteren zei niet te weten dat het om een Turks vliegtuig ging... en dat het om een ongeluk ging... De Turkse minister zegt nou, uh, gesprekken te hebben opgevangen aan de Syrische kant die erop wijzen dat Syriërs wel degelijk wisten dat het ging om een Turks vliegtuig en dat Syrië dus misinformatie verspreidt. Ja. Uh, maar zit er ook niet iets anders achter? Ik bedoel, uh, Zijn die uh, in Syrië, zijn ze dan niet ontzettend bang dat er bijvoorbeeld piloten overlopen, dat soort zaken? Ah. Ja, dat uh, was laat van de lezing van een Syrische ambassadeur in Zweden vanochtend die verklaarde dat uh, Syrië in de vooronderstelling kan zijn geweest dat het inderdaad ging om een straaljager uit de eigen vloot. Nadat er vorige week een Syrisch piloot met zijn MIG-toestel naar Jordanië is gevlogen en is gedeserteerd. Syriërs willen dat voorkomen, dat soort praktijken. En dat ze daarom dus het vuur zouden hebben geopend op hun eigen piloot. Nou als je vanochtend luistert naar. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, dan is dit onmogelijk. Volgens hem was het voor iedereen zichtbaar dat het hier om een Turkse F4 Phantom ging. en dat uh, probeer, Syrië uh, gewoon probeert te liegen. Het probleem is dat het voor ons als nieuwsconsumenten heel erg lastig is om te weten wie er precies liegt. Was dit inderdaad een testvlucht van een Turkse piloot? Uh, in een luchtruim ja. uh, op, op, de, op de grens waar het natuurlijk ontzettend gevoelig allemaal is. Uh, of was het toch een spionagevlucht, uh, zoals sommige mensen ook denken. Ja. En toch uh, reageert Turkije nog steeds zeer beheerst. Ja, dat, uh, ik denk dat dat het meest is uh, opgevallen in de afgelopen 48 uh, uur. Turkije herhaalt steeds de volgende woorden, Bert, dat ze het incident zullen onderzoeken... en vervolgens besluitvaardig en vastberaden zullen reageren dat dit incident niet genegeerd kan worden. Dat zijn de woorden letterlijk van president Gu. Nou ja, Niemand negeert dit incident natuurlijk, maar je ziet dat reageren op zoiets ontzettend lastig is... en dat de besluitvorming intussen wordt vertraagd. Bijvoorbeeld is er vandaag in Ankara overleg met alle politieke partijen die in het parlement zitten. Morgen is er dan een kabinetsvergadering. Dinsdag komt premier Erdogan weer met een verklaring in het parlement. En intussen gaat Turkije met al zijn NAVO-partners bellen. En er is afgelopen weekend al druk overleg met alle landen die ertoe doen. En die roepen allemaal op, uh, leg ze maar naast elkaar tot terughoudendheid. Want iedereen is natuurlijk bang dat het conflict in Syrië nu gaat overslaan naar buurlanden. En Turkije is daar even bevreesd voor als ieder ander. En die piloten zijn die al gevonden? Nee, daar wordt nog steeds uh, naar gezocht. Uh, uh, uh, wat wij horen is dat Turkse schepen daarna aan het zoeken zijn... en dat de reddingsactie wordt gecoördineerd door Syrië... maar voor ons nog met weinig succes. Dankjewel, Bram van Meulen. Wordt de nieuwe president van Egypte moslimbroeder of een vriend van Mubarak? Vanmiddag weten we het. Hans-Jaap Melis is in Cairo. Hans-Jaap, wordt er in Egypte met spanning naar die uitslag uitgekeken? Het is absoluut een spannende dag en dat laat zich vooral in de stad zien. Er veel verkeer op straat, want mensen zijn misschien bang dat na drie uur, als de uitslag van de presidentsverkiezingen verwacht wordt, het misschien lastiger wordt om nog de stad in te gaan. Want niemand weet wat die uitslag uh, precies zal zijn. Ik ben inmiddels op het Pagriërplein weer gaan staan, u kent het wel. Daar uh, zitten uh, duizenden uh, moslimbroeders vooral. en Sommigen zitten hier al sinds vrijdag. Je hebt die slapen van teentjes, want er was een grote demonstratie. En die zijn gebleven om te kijken wat het vandaag gaat worden of hun kandidaat Morsi het wordt. Ja, als hij het niet wordt, hoe zullen zij dan reageren, denk je? Ik denk niet dat het dan heel erg gezellig gaat worden op het plein. Um, en, en dat zijn natuurlijk de grootste zorgen ook hier, verderop ook in de stad, wat er wel gebeurt. Hoewel ze wel heel vastberaden verraden zijn, uh, geloven dat hun een kandidaat het wordt. Die stap net trouwens weg hier naartoe, een Shafika aanhanger, die zegt ja... Ik heb Shafiq gestemd, de Mubarak vriend, maar uh, ik denk toch ook dat Morsi het wordt. Hè? Er is ook nog een andere optie, soms tussen twee mannen die aan het discussiëren waren en ze riepen onder beurt die twee verschillende namen. En toen kan er iemand tussen beiden zeggen. Dus misschien wordt om drie uur wel gezegd dat geen van beiden het wordt. En er worden weer nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Maar in een land waar het parlement al is opgeschort, waar de negertop uh, ja, zich heel veel macht heeft toegeëigend Waar ze al maar, zo'n ceremonieel presidentschap aftekent. Hè? Want waar gaat het eigenlijk om? Een president zonder macht. Kun je alles verwachten. Uh, en, en dus wacht, wacht ik ook met speculeren over wie het zal zijn. Ja. En wachten we dat er drie uur af. Ja, want het punt is natuurlijk wel dat beide kandidaten intussen de overwinning hebben opgeëist. Dus uh, de vraag is dan ook, uh, als er straks een uitspraak al komt, of de verliezen zich zal neerleggen bij die uitslag. Ja, er zijn natuurlijk al klachten geweest uh, die onderzocht zijn. Waarvan uh, ook alweer meteen een suggestie ontstond dat, dat die klachten en een soort excuus waren om te onderhandelen. Dat, dat uh, de toch onderhandelt met de mogelijke winnaar Morsi. Om, ja, die heeft van eisen als een president uh, zouden kunnen worden. Dan moet het parlement terug. Of dat moet een deel van het parlement gewoon blijven staan. maar het ging maar om een... Er was een discussie over een bepaald aantal zetels in het parlement. Uh, dat het niet op een normale manier volgens de wet stand zou zijn gekomen. Nou ja, dat, dat blijft allemaal... ...toch een beetje in de categorie uh, speculeren... ...maar dat het een spannende dag is in Egypte... ...en ook een hele warme dag trouwens, dat is duidelijk... ...en om drie uur wordt die uitwacht dus verwacht. En dan hoort u dat ook via Radio 1 en via Hans-Jaap Melissen... ...want die is daar dus in Egypte. Het NK wielrennen in Kerkranen bij Gio Lippens. Gio, grote valpartij geweest, waaronder Raymond Kreder... ...Zuid-Hollands hoop in bange dagen. Hoe is het met hem? Ja, uh, eerlijk gezegd, we hebben hem niet meer voorbij zien komen. Het geldt oh ook voor Tom Stamsnijder. Dus uh, die twee die zijn uh, vrijwel zeker uit koers. Nou, Tom Stamsnijder hoorden we ook dat hij was uh, afgevoerd inderdaad uh, naar het uh, ziekenhuis. Joost van Leijen, die stond daarbij. Uh, ook een goede renner uh, heeft een paar jaar geleden nog eens een keer op een NK. Dat was in de Landgraaf, heeft hij uh, tot lang heeft hij meegedaan. Was hij nog niet eens uh, echte prof. En toen uh, reed hij toch mee met de grote mannen. Maar uh, ook die stond erbij. En we hebben nog een Rabo-renner daar, heel ergens in de verte ontwaard. Maar we weten eerlijk gezegd niet welke renner het is. Dus we... Uh, we wachten gewoon even af of we daar nog bevestiging van krijgen. Uh, we zagen zojuist ook nog wat andere renners. Jeroen Boelen, onder andere, van uh, Continental Team De Rijken. Dat is die ploeg uh, van uh, uh, de voormalige schaatstrainer. Wie de naam nu eventjes uh, ontschiet. Maar. Uh, Ab Krook, ja, Ab Krook wordt hier geroepen. En uh, die man, uh, die kwam op achterstand binnen, zal dus ook achter die valpartij hebben gestaan. En uh, probeerde zijn eentje weer de aansluiting bij het peloton te krijgen. We hebben wel een uh, kopgroep, een kopgroep van vier man. Ik noemde net de naam al, ik doe het nog één keer. Stef Clement van Rabobank. Albert Timmer, de man die meegaat naar de Tour voor Argos. Een man die altijd in de ontsnappingen zit. Dat weten we nog van de Tour waar Skill Shimano een paar jaar geleden mee reed. Sonny Hoogeland, natuurlijk ook een aanval op sang van Vakar En dan hebben we ook nog Sven van Luik en die. Die rijdt voor een continentale ploeg. Voor Piels rijdt hij hiermee. Die vier mannen hebben een voorsprong die toch inmiddels alweer aardig is uitgebreid. De laatste melding die we zojuist kregen was 42 seconden. Maar inmiddels zijn we weer verstoken van beelden van onderweg. Want de tv heeft even getest en op dit moment wachten we gewoon af totdat ze straks weer hier door de finish komen. En dan weten we, kunnen we zelf meten wat de voorsprong is van die kopgroep. Maar in ieder geval dus al een vroege kopgroep bij dit Nederlands kampioenschap. Toch een volkomen ander scenario dan gisteren bij de vrouwen. Want toen zaten de grote favorieten meteen in de kopgroep. En wist je eigenlijk al na een half rondje dat de koers gedaan was. Dat is nu nog allerminst het geval. De grote namen zitten gewoon in het peloton. Die wachten af en die wachten rustig af wat dat viertal aan de leiding doet. Voorlopig dus nog een viertal aan de leiding. Tegen de minuut zal de voorsprong nu zo'n beetje zijn... onder nog steeds slechte weersomstandigheden in Kerkrade. dat ze die witte pakken aanhalen als ze dit lied uh, zongen. The Nights on Broadway, The Bee Gees. <laughs> ja, dat is inderdaad de brug naar uh, onze eerste gast van deze ochtend. Uh, Jan de Boe deze zomer als gezegd wordt hij 70 jaar. Het Zingenmuseum in Laren viert dat met een overzichtstentoonstelling... en uh, daarin niet alleen zijn eigen werk, maar ook moderne kunst... van onder meer Picasso, Andy Warhol en uh, Erwin Olaf. Eén uh, ding hebben de kunstwerken gemeenschappelijk. Ze komen allemaal uit de eigen collectie van Jan de Bouffrie. Hoe bent u daar ooit mee begonnen eigenlijk met dat verzamelen van kunst? Dat is al begonnen op de uh, Rietveld, de Rietveld Academie. Um, ja, ik zat daar met Wim T. Schippers op school, met Ger van Elk. En uh, Jeroen Henneman liep in de buurt. Het waren allemaal uh, een menging van uh, kunstenaars... en uh, interieurarchitecten, fotografen... En uh, we ruilden soms, en ik tekende zelf ook vrij behoorlijk. En dat, uh, Ik begreep meteen dat uh, in het interieur gewoon de kunst niet werd toegepast. He, we hingen wel eens een postertje op van, uh, van Gogh... of uh, uh, hele kleine nachtwacht of een andere vermeer. Maar er was geen werkelijke interesse bij de mensen... dat ze in hun huis gewoon hun huis enorm konden verrijken met kunst. Kunst waar je zelf van houdt. En dat ben ik meteen na mijn opleiding gaan doen. Ik ben meteen in, in Bussum, in mijn zaak, kunst gaan ophangen. En opvallend was dat hele goede kunst, wat ik heel goede kunst... daar werd niet naar gekeken. <lacht> en wat decoratiekunst was, werd verkocht. Ja, ja, ja. En door die omstandigheden, dus waar niet naar gekeken werd... heb ik eigenlijk mijn mooie kunstcollectie ja. opgebouwd. Hoe leerde u zelf kunst kijken? Al als kind. En mijn vader die... Uh, die hing een, uh, een poster op van de Quernica, van Picasso boven mijn bed. En dan keek ik daarna en die, die eenvoudige lijn van die man... die dan de hele burgeroorlog van Spanje noteert. Kunst is natuurlijk voor mij eigenlijk de vertaling van de tijd. Meer dan welke overheid ook betreft. Want zij leggen vast door alle eeuwen heen. We hebben de Gouden Eeuw gezien. Uh, we hebben nu in China de explosie van kunst. In mm -hmm. India... Dus landen die economisch goed gaan... daar is altijd een enorme kunst... Uh, ja, wat ik zei, een, een kunstexplosie. Nou, dus dat moet u aan het hart gaan. Dat als er als, dat als dan in Nederland bezuinigd moet worden... dat ze dan onmiddellijk ook naar die kunst kijken. Hmm. Zo van, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor, een beetje gefreubel. Daar kan wel wat geld af. Nou ja, dat is natuurlijk vreselijk. Maar ik denk dat dat, dat ook wel weer goed komt. Kijk, ik zie het ook een beetje anders, hoor. Dat iedereen die talent heeft altijd wel komt. Het is natuurlijk een soort middenweg. Waar ben je nou aan het sponsoren uh, uh, kunstenaars die aan het klooien zijn, of waar zitten de werkelijke talenten? Maar misschien moet je eerst een beetje klooien om uiteindelijk dan een, een stapje ja, hoger te komen. Ja, maar die komen er dan toch en die hebben dan het, kijk iemand met talent komt er naar mijn mening altijd. Dat zie je ook van de academie uit. Uh, uh, Eindhoven, daar komen de grootste talenten op, op het gebied van interieur uit. Marcel Wanders, beroemd mm -hmm. over de hele wereld. Job, Smeets. En uh, ik denk dat het de talent um, niet alleen maar gesponsord hoeft nee, te worden. Nee. Even, even naar die tentoonstelling, want er hangt dus heel veel werk. Uh, is daar nou één werk bij waarvan u zegt. Nou, dit is echt dit is de kern. Dit is nog steeds mijn belangrijkste. Bezit. Nou, ik heb absoluut mijn voorkeur, maar het, het, het belangrijkste vind ik mijn totale collectie. Ik heb het altijd verzameld in de periode dat het gebeurde, hè? in de tijd Wim Schippers, nu de Chinezen. En uh, als ik er daar dan naar kijk, dan denk ik dat heeft zoveel met mijn werk te maken. Ik heb bijvoorbeeld een Schoonhoven. Dat zegt jullie misschien niks, maar dat is een uh, de, de postbode was dat. In 1965 maakte die van wit karton. Hele minimalistische kunst. En dat was inspiratie voor mijn werk. En die Zero-lijn, dat had je Fontana. En die, die is nu weer zo aan het opkomen. Ik heb altijd geprobeerd uh, een bank te maken zonder Franje. Waar je gewoon goed op kon zitten. En, uh... Maar zo'n Schoonhoven heeft dus uh, als inspiratie gediend... Voor, voor meubelen die u ontworpen heeft? Ja, die Schoonhoven die heeft ook, ook met de architectuur die ik maak... of met de verbouwingen die ik maak, alles wat ik zag waar eigenlijk niks aan toegevoegd was. En wat je heel veel vertelde, ja. dat, is, uh, dat is mijn inspiratie in kunst geweest. En Dus die collectie, dat is eigenlijk een beetje ook uh, ja, het beeld van uw eigen werk? Het heeft heel veel met mijn eigen werk. maken. ik vind een interieur uh, zonder kunst. Ik vind ook dat ik zo blij ben dat ik nu door het zingen loop... en dat ik ouders met kinderen daar zie lopen. En dat die kinderen zich enorm uiten bij een bepaald schilderij. Waar je dus als ouders dan ineens... Een Hey, dat is zijn smaak, of dat had ik nooit verwacht dat hij dat mooi vindt. Ik denk dat ouders veel te weinig uh, met hun kinderen naar een museum gaan om, om eens te proeven wat is hun gevoel en wat is hun smaak. Nou ja, ouders denken namelijk denk ik heel snel van oh God, dat zal zij zijn. En voor je het weet, uh, hebben ze geen leuke dag. Je kan beter naar een of ander uh, pretpark of avonturenpark ja, met ze gaan. Dat, ja? Het is wonderbaarlijk. Kijk, uh, alle kinderen zitten nu op internet en, en op, op allemaal spelletjes. En uh, die uh, missen dus... Het, het woord cultuur is fout. Het heeft te maken met emotie. He, een kind kan zijn emotie niet kwijt op een computer. He, die computer geeft geen emotie. Maar wel als je kijkt of door het bos loopt of in een museum loopt. En je ziet dan die kinderen ineens stralen bij een kunstwerk. Of dat ze zeggen, jezus, wat vind ik dat lelijk. Of, pap, wat is dit geweldig?'. De, uh, zo ben ik opgevoed. En zo zijn vele uh, ja. kinderen die uh, in de muziek of in de mode... of in de interieur of architecten zijn vaak zo opgevoed... dat ze hun emotie kwijt konden als kind. Maartje? Ja, ik, ik was even benieuwd hoe het absurdisme van Wim T. Schippers... in uw werk uh, doorklinkt. Ja, uh, heeft u wel eens iets ontworpen met de pindakaasvloer? Of zo? Nou, Wim, Wim <laughs> T. Schippers zat bij mij op de academie. En uh, die, die was toen al geweldig. Die had ideeën uh, waardoor je dus loskwam van het patroon van het normaal dagelijks denken over dingen. Hij, bijvoorbeeld, hij heeft een keer bij mij in de winkel... een dressoir -schuin opgehangen met een bloemenvaas waar het water recht was. En dan stonden ja. we buiten. En dan stonden we uren te lachen van die klanten die keken, wat is dit? En verkoopt u dat dan? Nou, nee, we verkochten het niet, maar we maakten emoties. Wim Schippers heeft gewoon de Nederlandse televisie veranderd. En ik heb, denk ik, het interieur veranderd. En dat bereik je alleen maar door uh, snaren te raken... die tot nu toe niet geraakt waren. En daar was Wim fantastisch in. En, weet... en, en Wim Schippers was het makkelijk, want die kent u van de academie... dus die, die ontmoet u op die manier. Maar die andere kunstenaars heb u eigenlijk ook nog wel ontmoet. Warhol, noem ze allemaal maar op. Ja, ik, ben, ik heb natuurlijk door mijn werk heel veel gereisd. En, uh, en als je daar werkelijk bewust naartoe bent... is het zo makkelijk om ze tegen te komen op exposities en... Uh, en dat is ook het leukste wat er is, om met kunstenaars uh, te maar, praten ja, over hun werk. Ja, is, is dat het ook? Want Warhol is toch ook van bekend dat dat... ja, laten we zeggen, de buitenwacht vond dat ook wel een beetje een vreemde knakker natuurlijk. Maar u, u, u levelde wel met hem. Nou ja, kijk, Warhol was een reclameman. En die zei op een gegeven moment tegen een vriend... ik hou op met reclame maken, ik ga kunst maken. En toen zei die vriend, ik weet ook wat je moet gaan maken. Alleen dingen waar je van houdt. Toen kwam Marilyn Monroe, toen kwamen de bloemen, de Campbellsoep. soep. Ja. Ding. Dus dat was een hele omslag in kunstdenken. En daarom gaat het dus iedere grote kunstenaar die iets nieuws neerzet, dat is een blijver. Moet je ook een, een klik hebben met zo'n kunstenaar om ook zijn werk mooi te vinden? Nee, dat heeft er niets mee dat te maken. Dat maakt niet uit. Nee, maar... ik denk dat het gewoon alleen interessant is om te horen waarom. Ja, ik bedoel, ik heb als ik... Maar dat, uh, dat vinden kunstenaars over het algemeen uh, toch wel moeilijk om, om uit te leggen... wat dat nou is en wat ze ermee bedoelen. Dat willen ze toch ja, vaak liever niet denken zeggen? we maar. Bijvoorbeeld ik, Erwin Olaf, daar hangt een heel mooi stuk van Erwin Olaf op het Singermuseum. En uh, ja, dat is ook eigenlijk een hele verlegen man, maar een briljante fotograaf. Mm -hmm. Maar als je met hem praat, dan hoor je ook waarom... En uh, ik vind dat een uitdaging. En, hè, dat is, net als Karel Appel, daar heb ik die, die heeft ooit een houten stoel gemaakt. Die heb ik nog voor hem gemaakt. En dan ging je dat schilderen. En het was heerlijk om die man te keer horen te gaan. Dat was ook echt een Jordanees die zo met verf omging. Ik heb altijd het beeld van Appel voor me, inderdaad, die echt met verf ook ja, dat werken. Het zijn een bouwvakker die je eh, als kunstenaar aan de gang was. Uh, uh, ja, ik denk dat kunst ook maken een soort vechtpartij is. Ja? De emotie die in je kop zit, dat heb ik ook vaak in mijn werk. Chaotische uh, emotie, die moet eruit. Daarom teken ik iedere dag honderden tekeningetjes... Dat je dus als ik s'mals wakker word, uh, zoals hier, die, die, die spullen hier allemaal staan. Ik zou gek worden. Ik moet een totaal lege tafel hebben. Jullie <laughs> hebben het nodig. Ja. Hè? Wat en, vind jij eigenlijk van de inrichting van deze studio? Hè, precies zoals alle studio's. Waardeloos. Helemaal nee, niks. nee, nee? Dat, is, dat zou niet uh, aardig zijn om dat te zeggen. Dat mag. Maar wat een kleurtjes en wat een boel materialen om eens zo'n een klein kamertje op te vullen. Ja. Een vitragetje. Hoe kan je het in een, in een studio ophangen? Ja. Ja. Ik denk dat ooit iemand bedacht heeft dat dat goed is voor het geluid. Inderdaad. Ik denk het ook. Ik denk ja, het is Wel wit. Dat het, ja, maar een beetje vies ook eigenlijk. Ja. Hè. Ik denk dat. Nee, veel materialen, nee, laat ik een serieus antwoord ja. geven. zorgen dat een ruimte waar je in werkt onrust geeft. Als je een rustige omgeving maakt, vandaar mijn, mijn rust ook in mijn ontwerpen. dat, dat inspireert op je, op je denkgedrag. Daarmee heb je een schone omgeving. Dat is heerlijk om in te werken, om hmm. in te wonen. Maatje Duin, journalist, we gaan straks met jou praten... over, over jouw onderwerp, de singles. Heb jij uh, spullen van, van Jan de Boufferie thuis toevallig? Nou, niet dat ik weet. Maar ik begrijp dat ik ook via een aankoop bij de Gamma... iets van u in huis kan ja. hebben, zonder het te weten. Ja, dat klopt. Hoe ja, nou, werkt ja, dat dan? Uh, nou, ik ontwerp al jaren voor de Gamma. Ah. Ik heb een uh, zondebed oh, dit, uh, uh, uh, op mijn balkon staan. Ja. Ja. ja, en uh, dat is... Wat uh, zeg ik? Dat is een fantastische uitdaging. Om, om, kijk, uh, ik hoorde de burgemeester van Amsterdam een keer zeggen... Ik, ik ben de burgemeester van Amsterdam voor arm en rijk. En ik vind als je een ontwerper bent... moet je ook uh, voor de hele breedte ontwerpen. Niet alleen voor de happy view of voor de middenklasse. Ook. Maar ik vind het ook fantastisch als er een heel mooi lampje van... 22 euro bij de Gamma staat. Die nou, getekende. wie weet. Wie weet ja. heb ik dat in huis. Voor op je single <laughs> nachtkastje. Ja, ja. Nou, dat is nog goedkoper. Ja. We gaan zometeen praten over de singles. Daar heeft de meneer de Boufferie trouwens ook nog van alles over te, over te melden. Uh, begrepen we, hè, van tevoren. Dus dat wordt leuk. Uh, doen we zometeen in deel 2. Eerst is hier Yuri Stubenitsky. De Turkse straaljager, die werd neergeschoten door Syrië... vloog in het internationale luchtruim. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken...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 En een Zweedse vrouw heeft tijdens een vlucht van Amsterdam naar Tanzania... Naar naast een dode man moeten zitten. Hij overleed tijdens de vlucht van Kenya Airways. Zijn lichaam werd over drie stoelen gelegd met een laken erover. De vrouw zat op dezelfde rij met alleen een gangpad tussen haar en het lichaam in. Volgens de vrouw kwamen de voeten van de man onder het laken vandaan. Als goedmaker krijgt ze nu de helft van haar ticketkosten terug. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden en die staan op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen Knopend Beekberg en Apeldoorn-Zuid 2 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Vedendal West en Marn 4 kilometer. Er zijn aanrijding geweest op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knopend Empel en Afritkerkdril 2 kilometer. De N331 emmerloort Zwolle is in beide richtingen dicht bij Blokcel. De brug over het Vollehovenkanaal blijft openstaan. En dat heeft te maken met een technische storing. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het moet afgelopen zijn met het stigmatiseren van alleenstaande. vindt Maartje Duin. En binnenkort alleen nog maar vrije uitloop eieren in de salades van Joma. Zometeen de reactie van Wakker Dier. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds... de Radio 1 Sportzomer van 2012. I spend my time watching...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 Invested in my soul, or to feel the warmth of your smile. when well, he said, I'm happy. Ik like songwriter en server niet te vergeten. Ben en keep your head up. En dat filmpje kan je ook zien via radio1.nl. Salademaker Joma gaat vrije uitloop-eieren gebruiken in zijn salades. Bedrijf stapt af van eieren En ook plofkippen worden door Joma in de band gedaan. Hanneke van Ormond is woordvoerder van de stichting Wakker Dier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met een blije woordvoerder. Ja, hartstikke blij. Ja, dat is echt een grote stap van Joma. Hiermee krijgen 650.000 kippen een beter leven. Ja, maar dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, toch? Ja, ja gaan we gaan elke dag meer dan een miljoen uh, plofkippen naar het slachthuis. Dus we hebben nog heel veel werk te doen. En uh, onze plofkipcampagne gaat ook heel hard door. En nu richting de supermarkt. Ja, want dat is de volgende stap? Ja, de supermarkten maken nog helemaal geen aanstalten om van de plofkip af te stappen. Tenminste, in 2020 uh, zegt ze, ja, dat is pas over 7,5 jaar. Daar doen wij het niet voor. Nou, we hebben het nu over het Joma. Um, dat is een belangrijk merk in, in, in dit hele segment, om het maar eens deftig uit te drukken. Zijn er nu ja. nog meer die uh, moeten volgen, wat, u, wat jullie betreft? Ja, maar doen ze op twee uh, stappen, uh, op twee fronten doen ze een goede stappen. Ze doen het met legkippen, ze laten de kippen naar buiten en ze schakelen over op vriendelijke eieren. En ze halen de plofkip eruit. Ja, en die plofkip, we hebben natuurlijk toch de McDonald's en de Kentucky Fried Chicken en de Subway en de supermarkten. Ja, die gebruiken allemaal nog plofkip. Ja, we hebben het dus hier zo over uh, de vrije uh, uitloop uh, uh, eieren. Maar uh, dat is volgens mij niet voor iedereen uh, duidelijk. Want dat mogen ze toch nog niet he helemaal overal uh, rondscharrelen? Jawel, wat, wat, wat nu uh, het echt meest gebruikte ei is, is het schaal ei En daar denken mensen vaak bij dat die buiten mogen uh, lopen. Maar scharrelkippen wonen met z'n negenen op een vierkante meter in een dichte schuur. En vrije uitloopkippen, die mogen die schuur uit. Je hebt een heel groot weiland naast die schuur waar ze lekker in kunnen scharrelen. Dus voor de kippen zit dit een grote stap vooruit. Dus dit is nog een stapje verder inderdaad dan de scharrelkip, de vrije uitloop. Goed, en ja. er is dus een uh, afspraak gemaakt met salademaker. Joma. Ik dank u wel, Hanneke van Ormond. Graag gedaan. We gaan naar het wielrennen. Uh, het NK in Kerkraden. Wie wordt de Nederlands kampioen? Gio Lippens. Ja, dat is nog heel erg vroeg, Jurgen, om dat uh, op dit moment te gaan roepen. Uh, op dit moment zou je gewoon zeggen: als je heel erg op, op, opportunistisch bent. Een van de mannen die aan kop rijden: Stef Clement, Albert Timmer, Johnny Hogeland. En Sven van Luik. Nou ja, Hogeland natuurlijk. Uh, dat zou geen slechte Nederlandse kampioen zijn. Het zou wel iemand zijn die je van tevoren had kunnen tippen op dit parcours. Ook Stef Clement natuurlijk. Uh, misschien toch wel een beetje geprikkeld. Gaat niet mee naar de Tour de France. Reed een uh, matig NK-tijdrijden. Maar zit nu dan toch gewoon lekker in die kopgroep. En probeert daar in ieder geval een tempo te maken. Kopgroep met een voorsprong van een dikke minuut op het peloton. Betekent wel dat ze in het peloton niet uh de kopgroep een gang laten gaan. Dat het geen kopgroep is die ze ver laten wegrijden. Men wil geen risico's nemen op dit toch al uh, gevaarlijke parcours. Ik had het uh, zojuist al over die valpartij. Tom Stamsnijder, Raymond Kreder, Joost van Leijen. Uh, inmiddels ook andere namen bekend van mannen die daarbij lagen. Karsten Kroon bijvoorbeeld. Uh, net geselecteerd voor de toerploeg van Saxo Bank. En hij lag erbij. Hij heeft de koers gestaakt. We weten niet precies hoe het met hem is. Maar we gaan dat ongetwijfeld de komende uren uitzoeken. En ook Wilco Kelderman, het grote talent uit de raam. Een hele goede ronde van Californië. Hij rijdt ook erg uh, sterk in de Dauphiné-Liberé. Hij is een man waarmee we rekening moeten gaan houden in de toekomst. En ook hij lag bij die valpartij, maar hij rijdt inmiddels gewoon weer in het uh, peloton. Heeft de aansluiting weer gekregen met uh, de mannen die nog kans maken op de nationale titel. Het is glad, het is verraderlijk. Die bochten, het smalle parcours, het duivelsbos, uh, die helling met een stijgingspercentage van 20 En dan een gevaarlijke afdaling. Dat maken allemaal toch wel uh, dat dat de mooie ingrediënten zijn voor een Nederlands kampioenschap. Een zwaar Nederlands kampioenschap dat nog lang niet is beslist. Want de renners hebben zojuist vijf van de 22 ronden afgelegd. Komende nacht zendt de karo op deze zender de documentaire reeks... een cursus alleen zijn uit. Tussen drie uur en vier uur vannacht... zijn de vier afleveringen over het leven als single achter elkaar te horen. Maartje Duin, een van de makers. Um, om um, drie uur uitzenden. Waarom is dat? Is dat omdat dan alle singles thuis komen? Of is, was het <lacht> toevallig nee, een gaatje? Dat is een voordeel over singles. <lacht> nee, het is een herhaling. Het is eerder bij Holland ook Radio uh, op een uh, christelijk tijdstip uitgezonden. Ja, maar die tekst van... Die Nijman klopt dus niet. Een vrijgezel gaat pas slapen als hij alle sterren heeft geteld. Nou, of ja, gezien. op zondagavond? Ik weet het niet. <laughs> Ik denk dat dat gewoon de notoire slechtslapers zijn. En die zijn volgens mij zowel single als... Uh... In een ja, dat is Eerder uitgezonden bij Holland Doc. Uh, wat waren de reacties trouwens van luisteraars? Want ik heb begrepen dat er veel luisteraars hebben gereageerd toen. Ja, nou dat was echt uh, uh, vrij overweldigend. Uh, Had je niet oh, verwacht? Uh, we hadden het gehoopt, maar singles die waren echt opgelucht van, he, eindelijk wordt er eens over onze levensstijl uh, bericht zonder. We hadden heel erg geprobeerd niet te hebben over de zoektocht naar de liefde, waar veel uh, radio- en televisieprogramma's of boeken overgaan. Alsof singles alleen maar de hele dag bezig zouden zijn met het zoeken naar een partner. Maar juist, hoe doe je dat nou het dagelijks leven? Hoe uh, uh, vers versleep je een zwaar meubelstuk in je eentje? En uh, hoe smeer je je rug in met zonnebrand, bij wijze van spreken? Ja, dat is inderdaad heel lastig, ja, als je dat in je eentje moet ja. Nee, dat is echt waar. Ja. ja. Maar, maar, maar, dat was dus een, bijna uh, klinkt dit als een soort vergeten groep uh, en een soort erkenning. Nou, daar was het wel een beetje onbedoeld. Wij, wij vonden uh, Esma Linneman en ik, met wie ik het uh, samen heb gemaakt, die uh, radioserie. Uh, We vonden dat het een, uh, uh, een groep is waar vaak uh, ja, van wordt weggekeken. Of waar uh, niet nauwkeurig naar het leven zelf wordt gekeken keken. En dat, daar wilden we inderdaad een stem aan geven. Ja, en dus teveel in, in allerlei andere soorten programma's ging het over ja, de zoektocht naar de liefde. Ja, dan heb je de, ja, de wereld rond in 80 dates en dan gaan 50 kritische vrouwen gaan dan naar Cuba en naar Alaska om een man te zoeken. En uh, uh, ja, volgens mij is er nog een ander programma ook over kritische vrijgezellen op zoek naar een, hè, nou, een boer zoekt vrouw natuurlijk. Uh, dat is vaak hoe de single uh, wordt geportretteerd. Als uh, alleen maar bezig met die liefde terwijl ja dagelijks leven bestaat daar niet uit. Dagelijks leven is veel uh, alledaagser. Uh, je hebt een sociaal leven te, te runnen, je hebt een drukke baan. Uh, je hebt uh, maar dat alleen zijn dat uh, werkt wel overal in door. En ja, dat wilden we uh, dus we hebben acht singles ja. geïnterviewd: vier mannen, vier vrouwen uit de uh, uit. Uh, de Randstad. En die praten over hun dagelijks verdriet. Uh, over hun vrijheden. Over hoe heerlijk ze het vonden om ad hoc dingen te kunnen doen. Uh, maar ook over hoe vermoeiend het soms is om alles uit jezelf te halen. En alles, uh, je sociale leven uh, strak te plannen. Omdat er niemand is die dat voor je doet. Mm. En hoe je omgaat met uh, seksualiteit bijvoorbeeld. En uh, nou ja, hoe je kookt voor jezelf. Dat soort dingen hoe je het leven op gang houdt. Meneer de Bouvry, u, ko u komt natuurlijk ook uh, elke keer in aanraking met singles. Die komen ook bij u lang, denk ik. Ja, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk uh, in mijn leven drie keer een crisis meegemaakt. En dat juist in de crisis er enorm veel singles komen. Er meer bijkomen door, door financiële problemen en dingen... dat mensen uit elkaar gaan... En het is in mijn vak wel niet wel aardig eigenlijk, want je hebt meteen twee interieurs te maken. Hè? En, uh, en het, het, het, kijk, het, het, het, het zit in alle groepen. Er zit in bekende Nederlanders die uit elkaar gaan. Ik ben zelf ook een keer uh, uh, gescheiden, en dan ben ik twee jaar uh, alleen geweest, zinger. Ik vond het eigenlijk niet zo'n verkeerde periode, want ik leerde mezelf eindelijk eens kennen. Ik was een beetje een wild, uh, chaotisch mannetje. En uh, met succes. En als je alleen bent, is het wel eens lekker, omdat je dan. totaal, net wat je zegt, is. Uh, probeert uh, op je rug te krabben en uh, een ei te bakken. En het geeft ook wel iets moois. Ja, ja nou dat is ook voor veel mensen een, een voordeel aan het alleen zijn. Maar geloof jij niet dat het ook te maken heeft met. Uh, vooral deze crisis? Dat mensen. Uh, uh, het wordt nooit meer zoals geweest de, door deze crisis. Dat mensen veel meer alleen in de toekomst kunnen zijn, zullen zijn. Nou, ik, het verbaast me eigenlijk dat er meer scheidingen... dat u zegt dat er meer scheidingen zouden zijn door de crisis. Want ik dacht juist dat mensen, omdat ze het zich financieel niet kunnen veroorloven... want de scheiding is duur, je bent daarna uh, duurder af. Als alleenstaande ben je sowieso ja. duurder uit dan als uh, niet-alleenstaande. Ik dacht dat mensen daardoor langer bij elkaar een, ik, een derde of langer, van de huwelijke is scheiden. op het ogenblik aan het scheiden in Nederland. Een derde. En ja, dat betekent... maar daar zitten de, dat is een cijfer, dat moet ik nuanceren. Daar zitten zeg maar, de List Telers uh, uh, bij. Hè? Dus de mensen die acht keer scheiden, die zijn in die cijfers mee. Het is niet zo dat één oh, op de drie okay, oh, dat mensen is De recidivisten zitten erbij. Ja, ja, ja, precies. Maar de Liz teler doet niet meer mee, hoor. Nee, <laughs> de, zee, maar doet, maar. ik weet ook niet of we die hebben in Nederland. Maar Maatje, jij klinkt intussen als, als een expert op singelgebied. Je wordt ook geregeld gevraagd ook om... Uh, ja, expertief... Nou, ik heb vertrouwd, dit weekend een, uh, uh, staat een artikel in... waarin ik uh, wat echte experts heb geïnterviewd. Ge ik weet niet of ik mezelf nou een expert kan noemen. Maar uh, inderdaad, er is dus... Historisch onderzoek wordt, wordt langzaamaan begonnen. We kijken dus naar hoe, hoe deden single vrouwen dat in de uh, vroegmoderne moderne tijd. 16e tot 18e eeuw bijvoorbeeld. Er is uh, sociologisch onderzoek natuurlijk. Waaruit blijkt dat het uh, merendeel van Nederland toch gewoon trouwt. En de rest van zijn leven bij diegene blijft. Dus uh, singles zijn ook echt wel de uitzondering. Ja, ja. En dat is eigenlijk omdat singles wel vaak uh, in de belangstelling staan. Zou je bijna gaan zeggen dat iedereen uiteindelijk. Uh, he, dat, dat dat een enorme ontwikkeling is. Het is ook een ontwikkeling. Het neemt ook mm -hmm. toe. Maar dat komt voornamelijk door de vergrijzing. Doordat dus uh, meer mensen hun partner verliezen. Gewoon omdat we met z'n allen ouder worden. En inderdaad het aantal scheidingen. En wat vaak in uh, die, die, die happy singles, zeg maar. de Sex in the City singles mm -hmm. uit de Randstad. En dan moet ik eerlijk zeggen dat dat dus ook de singles zijn... uit mijn radiodocumentaire. Ja, dat, dat is mijn vraag inderdaad. Want dat, dat is maar de, een heel klein deel. Be, precies, want je hebt natuurlijk ook nog mensen in de provincie. En daar is het toch een ander verhaal, denk ik ook. Ja, ik denk het zeker. Ik heb ook wel voor research voor die radiodocumentaire mensen gesproken... in de provincie. En die, nou, en iemand zei bijvoorbeeld... ja, ik ben er helemaal niet zo mee bezig. Met, ik zie mezelf helemaal niet als single. En toen ik in de stad woonde, zei ze... toen voelde ik dat veel meer. Want daar heb je veel meer... Ja, je wordt veel meer geconfronteerd met die datingcultuur. Je gaat meer naar feestjes waar dan... Maar is het dan niet uitzond. gewoon typisch iets van de Randstad? Uh, nou, het is zo dat alleenstaanden... Van oudsher is dat altijd zo geweest... dat alleenstaanden door de, naar de stad toe trekken. Ja, want dat is aantrekkelijker. Want er zijn... Uh, omdat ja, het makkelijker is, omdat ja, je, je daar met meer bent. Ik bedoel, je bent precies. toch een soort groep, uh, als ja, het ware. Ja, meer, meer vrienden en... Uh, ja... Daar heb je je sociale netwerk of je sociale familie. Zoals dat, maar, maar, maar daar, en dat, dat is natuurlijk wat er de laatste jaren ook bij gekomen is. Het, het sociale netwerk, letterlijk en figuurlijk op internet. Uh, heel veel mensen zitten daar op Facebook, zitten te twitteren. Uh, hebben zogenaamd dan heel veel vrienden. Mm -hmm. Maakt dat ook nog wat uit, of niet? Die opkomst van die sociale media? Ja, maar ik, uh, ja, daar, daar heb ik zelf niet genoeg onderzoek naar gedaan. Om daar, uh, eigenlijk, uh, maar de mensen bijvoorbeeld in jouw, in, in jouw documentaire... Die zijn wel met elkaar verbonden, maar ik weet niet of je dat kunt koppelen aan hun relatiestaat. Dat weet ik niet. Weet natuurlijk wel dat internetdaten enorm is uh, nee. toegenomen en dat daardoor... ja, maar je, je kan je, je kan je natuurlijk erg, uh, laten we zeggen, wentelen in alle aandacht die je krijgt dan via Facebook. Maar ja, dat zijn maar mensen die op afstand uh, op jou reageren. Dat zijn geen mensen waar je over het algemeen mee in het café gaat staan en een leuk gesprek voert. Nee, maar ik weet niet of je dan kunt zeggen dat dat je minder snel aan een partner helpt. Maar het ligt het ook niet aan dat uh, bij elkaar wonen. Het betekent. Uh, ...seks, betekent houden van, verliefd worden. Drie elementen, en dat twee keer, zijn zes elementen. Z is men uh, nog helemaal niet gewend om gewoon vriendjes met elkaar te worden... ...waardoor je veel makkelijker met elkaar kan wonen. Nu moeten al die eisen moeten aan alles voldoen... ...waardoor mensen... ...er is altijd wel iets wat niet klopt. Mm. Maar ik heb bijvoorbeeld met Monique, daar ben ik nu 25 jaar mee... ...in het begin vriendjes geworden. Dan ben ik vandaag nog. Uh, ja. Hartstikke gelukkig. Ja. Nou, en dat schijnt wel een uh, trend te zijn. Dat uh, uh, Wij hebben dus heel lang het romantische, uh, de romantische liefde heel ja. hoog op een voetstuk uh, ge, gehad. Maar uh, gelijkwaardigheid. En daardoor vallen er ook uh, bijvoorbeeld hoogopgeleide vrouwen... en laagopgeleide uh, mannen vallen buiten de boot... Um, omdat uh, die hoogopgeleide vrouwen tegen iemand op willen kijken... en die laagopgeleide mannen die willen het mannetje zijn. Zeg maar. ja. En dan, nou ja dan dat, dat is een soort romantisch ja. ideaal. Uh, en het schijnt wel een trend te zijn... dat tegenwoordig hoogopgeleide vrouwen iets meer voor dat maatje gaan. Die, die, ja. die, die, die vriendschap worden, en gelijkwaardigheid. En, ja. uh, Hoger in het vaandel. Dat, ik geloof dat vriendschap, net als gewoon... Uh, kinderen, vriendjes en vriendinnen hebben... dat je daardoor veel langere relatie ophoudt. In plaats van de ridder ja. of het witte ja. paard. En gaan mensen lagen. tegenwoordig ook te snel uit elkaar misschien? Als ik kijk naar de generatie van mijn ouders... Die, die, die, die bleven gewoon bij elkaar. En daar was ook wel eens wat aan de hand waar je dacht... nou. Ja, maar of die nou gelukkig waren... Nee, precies, dat is, dat ja. is, dat is ook de nee, vraag. Als je goed, maar... de vraag is of, je, of we zijn doorgeslagen in die zin. Mm. Ja, ik vind het heel moeilijk om daar... Uh, ja. Jij bent expert, maar. Ja, om daar <laughs> uitspraken over te doen. Nee, nee, ik, ik, ik, dat, dat, dat vind ik... Nee. Nee. We, we, Zo, hebben, we hebben nog een fragment. We hebben een fragment. Ja. Dat is misschien wel even leuk om dat uh, te laten horen. Nee, we hebben geen fragment. Hmm. De technicus denkt van, waar hebben ze het over? <laughs> nou, dan Zou moet ik vannacht het... gewoon gaan luisteren naar uh, de documentaire. Oh, nou, het staat nu wel klaar. Nou, uit de hemel valt het. Laat maar horen. Soms uit er een statistiekje in de krant, weet je. Op dit moment zijn er zoveel alleenstaande mensen in deze stad of zo. En dan weet je dan denk je, oh, waar zijn die mensen? Ik probeer me ook uh, af en toe te realiseren dat ik misschien ook niet alles allemaal in de hand heb. Het is ook een soort toeval of een uh, uh, statistische kwestie in deze, dit tijdgevricht. of zo, weet je wel. Ik ben ook een statistiek eigenlijk. Ik ben een statistiek. Ja, er was wel wat ingeknipt. Ik hoorde dat die muziek niet goed uh, doorliep. Ja, oh. goed, maakt, maakt niet uit. Uh, ik ben een statistiek. Nou ja, dat vind ik wel, ik vind wel heel, heel, heel goed wat deze vrouw zegt. Um, je bent soms geneigd als single alleen maar naar je eigen persoonlijke situatie te kijken. Maar nee. er zijn grotere uh, maatschappelijke ontwikkelingen... die er misschien ook voor zorgen dat jij moeilijker aan een partner komt. En daar heeft zij het eigenlijk over. Ze zegt, ja, ik ben, ik ben ook een statistiek. Ze ziet het in een groter geheel. Zij is bijvoorbeeld een van die hoogopgeleide vrouwen dat, uh, in de, de stad. Dat is de maatschappelijke ontwikkeling bij het. Ja, ja dat, dat, dat wij nog niet zo mee geëmancipeerd zijn, dat we kennelijk onze uh, partnerkeuze aanpassen aan het feit dat er gewoon... Dat die opgeleide mannen niet meer beschikbaar zijn. Of, die, uh... of, of dat je gewoon genoegen neemt... met iemand die gewoon een lagere opleiding ja, heeft. Maar en, en waar je wel inderdaad goede vrienden ja, mee kan zijn. Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al, he, ook al, is... al zegt het buitenwacht, ja, wat moet je nou met zo'n... Uh, nee, ja. Wat jij nou net zei, of vroeg... Van, uh, dat mensen veel makkelijker uit elkaar gaan... dat ben ik helemaal met je eens. Er hoeft maar iets te zijn en boom, heup uh, hmm. weg. En uh, ik hmm. heb ooit een film... heel vroeger gezien, Golden Pond heette dat. On Golden Pond, oh ja, heerlijk. En dan ja. zie je die mensen, die hebben hun hele leven dit... He, uit elkaar een schoon en spanningen. Henry Fonda. Maar eindigen op het strand met z'n tweeën heel gelukkig. Ja, en ik maar denk het is dat... een Amerikaanse film hoor, ja, uit de jaren tachtig nee. in soft focus. Ja, daar willen we dan allemaal daar, daar praat jij nu te makkelijk over, vind ik. Want ik geloof wel dat romantiek een beetje blijft bestaan. Dat je ook samen. Oh, toch wel? Moor... Nou, ik dacht dat u voor het Nee, nee, nee, was. ik bedoel, het is wel mooi om samen mooi jong oud te worden. Ja. En dan ah, vind... als je alleen op het strand zit, is het toch anders... dan dat je met z'n tweeën leuk op het strand zit. Dat is absoluut waar. Ja, want wie moet wie insmeren? We zijn gekomen om um te blijven. Geen flakker flak. Geen flakker flak. Geen flakker weg. Geen flakker zu bleiben, flakker flak. Geen flakker flak. Geen flakker flak. Geen flakker flak. Geen flakker flak. es flakker flak. Geen ist flak. Geen flakker flak. Geen flakker flak. Geen flakker flak. Geen flakker En bittet ons ons ins Pferd en bittet ons, het dan zu treiben. Entschuldigung, ik wir sind gekommen, um zu um bleiben. Gekommen, um zu bleiben, we reden nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, we wären perfekt weg. Gekommen, um zu bleiben, we reden nicht mehr weg. Het is wie dat lekkerste Nerose, is er niet meer auszuheiden. Entschuldigung, ik wir sind gekommen, um zu bleiben. We zijn gekomen om te blijven. We zijn gekomen om te blijven. We zijn gekomen om te blijven. We zijn gekomen Diese We We um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, gehen wir we sportgeschiedenis kent van die kippenvelmomenten die je altijd bijblijven. Een heleboel van die momenten staan op onze site radio1.nl. En u kunt daar in een jukebox uw eigen favoriete sportmoment kiezen. En dat heeft ook Jan Hommes gedaan. Goedemorgen. Dag meneer Hommes. Dag. Ja, wat, zeg het maar. Wat is uw mooiste moment? Ja, dat is natuurlijk de toeroverwinning van Joop Zoetermelk in 1980. Ja. Eh, kort antwoord. Zullen we gelijk even stu een stukje luisteren? Ja, is goed. Komt ie. Joop Zoetermelk komt binnen. Joop Zoetermelk uitstekend gedaan. En ik zie Evert de Napel in de buurt van Joop Zoetermelk. Evert, neem het maar over. is dat? Nou, dat is een beetje... Oh, is... Verlaagd door de verslaggevers. Terwijl mijn antenne het bijna begeeft. Joop, je maakt een verschrikkelijk gelukkig indruk. Ja, het is, het is een kroon om mijn carrière naar bijst deze plaats. Nu in eerste plaats, dat is gewoon geweldig. Op het Ere Podium nu aangekomen met beide handen en de overwinningskelk in de lucht gestoken Joop Zoetemelk. Hij heeft een glanzend, schone gele trui aangetrokken gekregen. Moet hij nou lachen of gaat hij een klein beetje huilen? Hij weet het geloof ik zelf niet. Het is in ieder geval niet een uitbundige Joop Zoetemelk op dat podium, maar wel een zielsdolgelukkige dolgelukkige Joop Zoetemelk. Dat is van zijn gezicht af te lezen, terwijl de meuten hier over de Champs-Élysées rond en het volkslied gespeeld gaat worden. Ja, jullie die weer kippenvel als u dit hoort. Ja, absoluut. absoluut. Dus natuurlijk, uh, ik was altijd fan van, uh, van Joop Zoetemelk. En uh, ik werd op de middelbare school natuurlijk na de zomervakantie altijd een beetje uitgelachen als Joop weer tweede was geworden. Ja. Maar in 1980 heb ik sportieve wraak kunnen halen dankzij Joop. Doordat hij gewoon toen een uh, fantastische toeroverwinning haalde. En, en maar even vergeten dat hij nou uh, even moest afhaken? Nou ja, goed, dat is allemaal bij de sport natuurlijk. Hè. Als, ja. je, als je ja, net nee. iets, iets te zwaar is en je hebt een knieblessure... dan moet je er gewoon uit. Ja. Bedoel, dat is, uh, en Joop <lacht> weigerde toen die ochtend in het geel te starten natuurlijk. Hè. Die zei van, ik ja. draag pas het geel als ik hem verdiend heb. Ja, ja. Um, uh, mooi om weer te horen. Waar, waarom was, want dat, dat is toch wel opmerkelijk. vind ik. Het zoetemelk is, is natuurlijk uh, vanwege zijn prestatie fantastisch geweest. Maar het was niet, laten we zeggen, de meest aansprekende wielrenner. Nee, dat is inderdaad waar. Maar het was natuurlijk wel een man... Hij had toch een zekere onverzettelijkheid. En misschien juist die... Die bescheidenheid en niet altijd met zijn grote mond, maar gewoon uh, toch zijn prestaties proberen te leveren. Misschien was dat wel wat mij als, uh, als jonge, jonge fietser aansprak. Ja. Uh, en, en ja, die doelprestaties spraken natuurlijk wel tot verbeelding. Ja, gewoon een nuchtere vent die ook nog kon presteren. Ja, absoluut. Ja. Nou, uh, mooi dat u ons deel hebt genoten, uh, hebt gemaakt van van, van uw. Uh, uh, ja, uw, uw uh fanschap zeg maar, van, van Joop Soetermelk. En we hebben dat fragment nog even teruggeluisterd. Uh, Jan Hommers, hartelijk dank. En als u net als hem uh, uw meest dierbare sportmoment wil uitkiezen... ga dan naar radio1.nl en klik op de jukebox. Rechts op de site is dat. Maatje, daar zit hier met Jan de Boevrie... nog steeds in de studio. Maatje, jij zei net, uh, terwijl de plaat draaide... ik wil eigenlijk ook nog even een politiek statement maken. Ja, nee, dat was omdat ik merk... dat nu de, dat ik een soort pleitbezorger van... je moet single zijn of zo. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Want uh, over het algemeen zijn singles... iets minder gelukkig dan mensen met een relatie, dat weet ik ook wel. Of ze nou een golden pond voorkomen of niet. Maar ik pleit wel voor een uh, gelijke berechtiging en een waardevrije uh, benadering. En er zijn een heleboel bijvoorbeeld fiscale nadelen als je alleenstaand bent. Je hebt het CISA, het Centrum voor Individuen en Samenleving, dat komt ook voor in mijn uh, stuk in Trouw, dat uh, politieke partijen bestookt met uh, brieven waarin ze dus wijzen op rechtsongelijkheid. Hè? Om maar een voorbeeld te noemen, als je uh, getrouwd bent en je laat uh, je fortuin na aan je echtgenoot, dan heb je een belastingvrije voet van meer dan zes ton. En als je alleenstaand bent dan, en je wil dat aan een goede vriend nalaten, dan is die belastingvrije voet 2000 euro, 2012 euro om precies te zijn. Nou, dan val je ook nog in een hoger tarief. Yeah. En dat is maar één van de vele voorbeelden waar, waar op, ja, de Nederlandse wet eigenlijk... Uh, part, uh, mensen met een partner gehuwden uh, bevoordeeld boven alleenstaanden. En hey. dat vind ik wel iets waar, uh, waar uh, aandacht aan besteed mag worden. Ja, nou, het is een gloed voor uh, pleidooi richting de politiek. Meneer de maak je. Hij zit alweer de tekenen voor. Ah, ja, door? hij tekent nu al. Nee, die zes stond vorm ik oh, die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 Dit is Radio 1.